Waterwalgemoed bij het nrs journaal. De Oekraïense regering beschuldigt pro-Russische rebellen ervan dat ze 38 lichamen hebben meegenomen op de plek van de ramp met het Maleisische vliegtuig. Volgens Oekraïne proberen de rebellen bewijs te vernietigen. Tegelijkertijd zouden de Oekraïnse regering en de rebellen juist hebben afgesproken dat hulpverleners en onderzoekers veilig aan de slag kunnen op de rampplek, meldt het Franse persbureau AFP. Het is alleen niet duidelijk of alle pro-Russische rebellen met deze afspraak hebben ingestemd. Bij de vliegramp met het Maleisische vliegtuig zijn inderdaad 193 Nederlanders omgekomen, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder al meldde. Malaysian Airlines komt tot 192 Nederlandse slachtoffers, omdat een van de passagiers zowel een Nederlands als een Maleisisch paspoort heeft. In totaal zijn er 298 mensen omgekomen bij de ramp met vlucht MH17. Rond deze tijd geeft Malaysia Airlines een nieuwe persconferentie over de vliegtuigramp.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 Trio Rozenberg met het uh, thema uit de Godfather. U bent weer terug bij uh, het tweede uur Goedemorgen Zandvoort. En we gaan direct door met uh, onze volgende gast, Mary van de Drift. En we gaan praten over buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling, ja. Uh, we hebben inmiddels, uh, dat kunt u niet zien, maar een mooi foldertje gekregen... Uh... Waar liggen deze foldertjes, Mirri? Uh, de foldertjes die zijn verkrijgbaar bij uh, onder andere de gemeente. Uh, Woonstichting De Kei, de politie. Uh, maar ook uh, ruimtes waar veel mensen komen uh, bij uh, bibliotheek uh, op de louis davids Daar liggen hè? ze ook. Daar liggen ze ook. En um, nou ja, eigenlijk overal waar veel mensen komen. En vertel eens even over het ontstaan. Wie heeft het initiatief genomen hierdoor en... Hoe zit dat met jullie organisatie? Ja, Het is een, een samenwerkingsverband tussen de gemeente, de woonstichting De Kei en de politie en buurtbemiddeling. Dus we werken eigenlijk allemaal samen om zoveel mogelijk bewoners te kunnen bereiken. Om hun dus buurtbemiddeling gratis aan te kunnen bieden. Dus het initiatief komt vooral in eerste instantie bij de gemeente, De Kei en de politie vandaan. Buurtbemiddeling was een al bestaande organisatie? Ja, dat bestaat in Zandvoort in ieder geval al vanaf 2009. Dat is al ruim vijf jaar. En het is een, een landelijke uh, werkwijze. Dus in heel veel gemeentes in Nederland wordt dit uh, aan bewoners aangeboden. En hoe is die werkwijze? Is dat? Uh, je kunt als uh, particulier gewoon aankloppen en zeggen. Uh, ik noem maar eens, ik heb problemen met mijn buren, of moet het ja. samen met de buren? Of... Nee hoor, dat mag je zelf doen. Uh, uh, je, je, je kunt het vragen via uh, een, een wijkagent of de de kei of de gemeente. Maar je kunt ook zelf contact opnemen. Uh, wij zijn dagelijks tussen 9 en 2 bereikbaar. En uh, ik leg als coördinator dan eerst telefonisch even uit. Wat we precies doen, wat de bedoeling is. En wat de bewoners kunnen verwachten van ons. Zodat we samen kunnen beslissen van nou is dit, uh, past dit bij, bij wat u nodig heeft. En uh, nou dan gaan we samen kijken hoe we, hoe we oplossingen kunnen vinden. Moet ik daarbij een beetje denken aan. En qua oplossingen aan de rijdende rechten. Nee, dat niet. Het wordt uh, wat heel belangrijk verschil is bij buurtbemiddeling... is dat het door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Dus de bemiddelaars waar ik mee samenwerk, die worden getraind. Dat zijn vrijwilligers die ik uh, probeer te werven. Um, of in ieder geval die werf ik regelmatig. Maar ik heb, nog geen, uh, ik heb trouwens nog mensen nodig in Zandvoort. Dus dat is uh, mooi om even mee te nemen. Waar kunnen ze zich melden? Bij mij ook, bij het uh, centrale telefoonnummer van buurtbemiddeling. Ik weet niet of dat straks nog even genoemd wordt. Ja, ja absoluut. Maar uh, zij kunnen zich melden. Dan hebben we even een, een, een informeel uh, kennismakingsgesprek. En dan kijken we even wat, uh, ja, of, of het matcht. of de mensen. Ja, die want dat, er uh, komt natuurlijk ook daar weer een profielschets uh, naar voren. Je ja, ja, hebt toch nou, niet zomaar iedereen? Toch? Nee, nee het, het is eigenlijk, er, je hebt niet een speciale opleiding nodig. Uh, maar je, ja, wat, wat wel heel belangrijk is, is dat je gewoon goed kunt luisteren naar mensen. En je een beetje in kunt leven wat er allemaal speelt bij een ander... En uh, vooral ook niet, juist niet, net als de rijdende rechten, geen adviezen geeft, geen oordeel geeft. Maar vooral ook uh, ja, ruimte geeft om de bewoners zelf die oplossingen te laten vinden. Dus hoe moet ik me dat dan voorstellen? Je hebt uh, twee uh, buren en die denken allebei dat ze gelijk hebben, dat weten ze zeker. Ja. En de andere is, is wel heel erg, wil je dit gaan doen natuurlijk. Hè? Dat, het conflict is natuurlijk al lang geëscaleerd, anders, ja. anders doe je dit niet. Nou, wat de bemiddelaars doen, zij werken altijd in tweetallen. Zij gaan uh, eerst een apart gesprek hebben met de ene bewoner. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal inderdaad. Uh, dat ontlucht de boel ook een beetje, de druk gaat van de ketel. De, en daardoor ontstaat er vaak wat meer ruimte ook om aan oplossingen te denken. Dan gaan de bemiddelaars ook bij de andere buren langs. Ook zij worden uitgenodigd voor een gesprek. En de bemiddelaars zijn steeds in het hele proces neutraal. Dus ze hebben geen oordeel. Ze zeggen ook niet wie goed of fout is. En uh, dan worden beide buren uitgenodigd als, hè, als ze dat wensen om samen met die bemiddelaars een keer om de tafel te gaan zitten. En dat vindt dan uh, op neutraal terrein plaats. Dus kan bijvoorbeeld bij Pluspunt, daar vinden wel eens gesprekken plaats. Uh, nou ja, en dan is het natuurlijk heel fijn om met begeleiding van die bemiddelaars. Uh, ja, de, de, ...de dingen op tafel te leggen die er dwars zitten. Maar die leiden het gesprek. Die zeg leiden maar het gesprek. Die zijn vooral daarvoor uh, die aanwezig. Die proberen inderdaad te ja. zeggen van... Nee, ja. ...nee, nee, nee, laat de ander even uitpraten. Precies. Of zoiets. Ja. En daar is een stukje die opleiding voor die je noemde? Ja, dat is een basistraining zoals we dat noemen. En dat is uh, uh, ja, twee avonden en twee zaterdagen. En daarin wordt gewoon de werkwijze goed uitgelegd. En vooral wat stukjes uh, ja, gesprekstechnieken meegegeven. Van, goh, wat kun je nou het beste doen als... In bepaalde gesprekken, als de emoties heel hoog oplopen... of uh, als bewoners zo ontzettend boos zijn... dat ze gewoon nog niet, uh, ja, nog niet goed kunnen, kunnen uitleggen wat er nou aan de hand is. Nou, er wordt er even de tijd voor genomen. En uh, nou ja, dat kunnen die bemiddelaars over het algemeen uh, heel goed. Maar het helpt kennelijk wel als jullie al zo lang bestaan. Het ja. zijn resultaten. Ja, um, nou ja we hebben een, er is een, een landelijke organisatie die de resultaten zeg maar op landelijk gebied bijhouden. Uh, even heel belangrijk, denk ik, om te melden, is dat alles wat besproken wordt met de bewoners, dat, dat vertrouwelijk is. Dus niets wordt uh, doorgesluist, naar, ook niet naar de gemeente of de politie of de woonstichting. Dat blijft echt uh, eigenlijk alleen maar bij mij, om, om nog eens terug te zoeken als dat belangrijk is op een bepaald moment. Um, landelijk is er een slagingspercentage... Van 68 procent, dus ja, ruim meer dan de helft van de meldingen die bij ons binnenkomen. Ja, je stipt het zelf aan: er is ook nog een wet op de privacy. Ja, en je hebt heel veel persoonlijke ja. zaken horen jullie. Klopt, ja. Uh, nou, dat, wordt af, dat wordt gewaarborgd. Uh, ja hoor, want wij hebben samenwerkingsovereenkomsten of een zeg maar die we dan uh, tekenen. Uh, waar de gemeente tekent. Nou, eigenlijk alle samenwerkende partijen. Dus mochten zij bewoners naar mij toesturen, dan is daar gewoon een, uh, ja, een belangrijke afspraak met elkaar. Er worden geen gegevens uitgewisseld. We werken ook niet mee aan dossiervorming, dat soort zaken. Wij blijven echt neutraal in het hele verhaal. Uh, want ook politie is uh, ingeschakeld ja, we, bij jullie. Ja, we krijgen vaak doorverwijzingen ook van de politie. Juist om, om te zorgen ja. dat de bewoners zonder uniform aan de slag moeten met elkaar geven ze en juist... En dat wordt niet teruggekoppeld ook naar de politie. Nou, wat er teruggekoppeld wordt, want de politie wil natuurlijk dan wel weten wat het resultaat is geweest. Wat ik dan mm -hmm. bijvoorbeeld terugstuur naar de politie is van er is een bemiddelingsgesprek geweest. Het resultaat was goed, was positief. En de bewoners die zijn nu op goede... In ieder geval met een, een goede verstandhouding kunnen ze weer naast elkaar wonen. Dat is eigenlijk het enige wat ze meekrijgen. Ja, maar al die persoonlijke informatie die naar boven komt terug ja. tijdens zo'n gesprek gesprek gaat niet door. Nee, absoluut niet. Die houden jullie ja. onder je. Ja. Oh, Oké, okay. ja. dat is duidelijk. En, uh, ja, als je dus... Um, uh, is het noodzakelijk dat bij de buren... Uh, want ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ik heb een conflict met mijn buren. Ik wil ik schakel jullie in, ja. maar mijn buren willen niet meewerken. Ja, nou ja de, de, vaak is dat natuurlijk al een beetje aan de hand als de bewoners zelf contact met mij opnemen. De bemiddelaars gaan dan alsnog wel natuurlijk proberen om die buren te benaderen. Dat zijn natuurlijk de neutrale, hè, een, echt, echt de buren willen uitnodigen van, god, doe ook jouw verhaal nou even, want het is ook wel heel prettig om te doen. Um, mocht dan blijken dat die buren alsnog niet bereid zijn om mee te werken. Door wat voor reden dan ook. Ja, dan, dan, zijn wij eigenlijk, um, dan kunnen de, de vrijwillige bemiddelaars niet veel meer doen. Want nee. wij hebben geen, geen dwangmaatregelen nee. of zo. Dat, dat, wat we wel kunnen doen is de bewoner die daar dan mee... Uh, mee Komt. zit eigenlijk uh, die kunnen we bijvoorbeeld wel een paar coachinggesprekken aanbieden van goh, hoe kun je hier nou mee omgaan met deze situatie of wat kunnen we nou nog uh, uh, bieden zodat je toch uh, ja, want, prettiger hiermee om precies, gaan want gaan. dat was mijn volgende vraag doen jullie dat dus ook uh, coachen in de zin van als er nou weer iets gebeurt ja, ik, ik kan, heb zo gauw geen voorbeeld maar ja. dat je dan zegt van reageer dan probeer eens anders ja. te reageren ja, of precies, zo, dus. dat, dat kunnen we ook aanbieden dan. Ja. Ja, als de bewoner daar behoefte aan heeft ja, ja. ja. En wie schakelen jullie in als er dwangmaatregelen getroffen moeten worden? Want dat kan natuurlijk ook gebeuren. Ja, nou ja, eigenlijk uh, uh, doe ik dat niet. Wij zijn echt een stukje, een, een stukje neutraal... Uh, Partij zeg maar, binnen al die velden. Kijk, als er een, echt een, een situatie uit de hand dreigt te lopen... ...of eh, bijvoorbeeld als er ja. geweld aan te pas komt... Of ja. een ander, ja. Ja, ...dan is het toch een zaak van, van de instanties... ...als de politie, de wijkagent of... Okay. Uh, maar, maar, nou ja, die, die zijn op de hoogte van wat er speelt natuurlijk. Ja. Dus die, ja. We weten ja, zelf wel wanneer jawel, ze moeten gaan optreden. Ja, ja. Kijk, het is, het is voor ons belangrijk om onze werkwijze zo goed mogelijk te laten uitkomen voor de bewoners. Is het heel belangrijk dat wij op een zo vroeg mogelijk moment worden ingeschakeld. Dus eigenlijk voordat de bewoners echt zo boos zijn dat de boel gaat escaleren. Het liefst daarvoor, omdat we dan nog echt met elkaar een goed gesprek kunnen hebben. Ja. Dus dat, uh... En dat is waarom in die kring ook de politie en de kei als thuisbaas... Ja, uh, ja, want zij krijgen, thuisbaas. Vaak, ja, zij krijgen vaak de eerste signalen. En dan hebben we met elkaar afgesproken van... Goh, stuur eerst even door naar buurtbemiddeling. Daar wordt met vrijwilligers gewerkt. Het is vaak veel laag, prettiger voor de bewoners... Hè, dan dat er ineens weer een wijkagent of een politie in, in uniform voor de deur staat. Dat vindt bijna niemand fijn, denk nee. ik. Dus uh, probeer het eerst met die vrijwilligers uh, Het zijn te allemaal lossen. vrijwilligers? Ja. U ook? Nee, ik niet. Nee, ik ben de enige betaalde kracht eigenlijk. Ik coördineer het hele project. Ja, ja. Ja. Met hoeveel mensen werken jullie in Zandvoort ongeveer? Ja, nou, in Zandvoort, ja Zandvoort is nog, uh, nog steeds een heel klein team. Ik heb echt bemiddelaars uh, nodig. Uh, dus, dus bij deze ook graag uh, een, een oproep aan iedereen die geïnteresseerd is... om daar eens over te informeren. Uh, het team, ik wil het liefst uh, acht mensen in mijn team uh, beschikbaar hebben. En ik heb uh, nou, hopelijk in augustus weer vier mensen... Dus dat is vrij... Ja, ja. Zijn, er, zijn er tijden in het jaar dat er heel veel nodig is en andere tijden niet? Ja... Het, uh... Dat, uh, nu natuurlijk met het prachtige weer zijn de meldingen anders. Het is niet zo dat er dan ineens veel meer meldingen zijn. Maar het gaat natuurlijk om andere overlast. Geluidsoverlast. Lekker gezellig, s'avonds laat nog in de tuin. En uh, barbecue, ja. de rook van de barbecue. Deuren openstaan. Uh, dat de muziek veel beter hoorbaar is. Harde gesprekken, gelacht. Ja, ja meer stonken. Ja, ja, ja. Stemmen gaan ja, omhoog. Dus dat komt wel steeds meer uh, nu. Hè. Dat is nu steeds meer aan de orde. En in de winterperiode is het vaker uh, van uh, geluidsoverlast van binnen. Ja. De... Nog even terug naar die vrijwilligers die je kunt gebruiken. Ja. Uh, je hebt een telefoonnummer. Ja. Noem het maar. Dat is 023. 5, uh, ja, in dit geval. je Ja, regio. Ja, regio ja, precies. Ja. Uh, en het nummer is 569-8883. 569-8883. Klopt. En tussen 9 en 2 zijn wij uh, het ja. beste bereikbaar. En als mensen dit nou niet op tijd hebben kunnen noteren, kunnen ze ook naar Pluspunt lopen, ik noem maar wat ja, ik Ja, zeg... klopt. Bij Pluspunt moet er ook informatie liggen bij, uh, nou ja, ze kunnen ook bellen met de gemeente, de Kei of de wijkagent, um, of op de website. En op de buurt die wijzen de ze de weg? Verder. Ja, klopt. Jullie hebben een website? Klopt. En die heet www.buurtbemiddeling.nl? Dat is in dit geval www.meerwaarde.nl. En oh. daar uh, uh, kom, kun je uiteindelijk zoeken op buurtbemiddeling. Ja, dus www.meerwaarde.nl. En ja. dan komen ze vanzelf bij u terecht. Ja, klopt. Nou, dus hoeveel nog nodig? Ja, veel. Nou ja, ja liever wat meer dan... Nou, uh, hè, liever dan... niet. Het zou betekenen ja, nee, dat er in Zandvoort klopt. weinig buurtbemiddeling dat klopt, nodig ja. maar nee, maar hebt. Het is wel goed om te weten, denk ik, voor veel bewoners. dat het uh, ja, juist doordat het door vrijwilligers wordt gedaan. Uh, en dat er niks met de informatie inhoudelijk gebeurt. dat dat misschien uh, uh, de drempel wat verlaagt. om uh, toch wat hulp te zoeken bij een goed gesprek. Dat is niet Want altijd even makkelijk. Wat is het verschil met een, een mediator? Is dan het conflict wat zwaarder? Uh, nou ja, de basis is natuurlijk voor een groot deel wel hetzelfde. Hè. Het gaat om, om de manier waarop je gesprekken ja. kunt voeren. Waarop je mensen uh, kunt helpen in, bij het vinden van de oplossingen. Een mediator die, heeft, uh, um, ja, die kan wat meer met, met um, uh, afspraken maken. Die kunnen, kunnen mensen houden aan afspraken die gemaakt zijn. Daar zitten net even wat andere, wat strengere um, regels. Kunnen daarbij ja. toegepast worden. Ja, dus dit is gewoon een, een, een kwestie van je verhaal kwijt kunnen. Ja. Uh, samen met de buren op een neutraal terrein en met een neutraal persoon... kijken of je er samen uit kunt komen. Ja, precies. Dat is het. Ja, en het, een groot verschil natuurlijk ook is dat buurtbemiddeling gratis is voor de bewoners. Het wordt gratis aangeboden. Ja. Zou je kunnen zeggen, als je kijkt naar niveaus van escalatie van buurtbemiddeling, mediator... Uh, advocaten? Ja dat, zou zo, zoiets? ja, dat zou je kunnen zeggen. Uh, daar, daar kun je het plaatsen zo ja. ongeveer? Ja, ja. Oh, okay. gebeurt dat ook wel eens dat jullie op een gegeven moment zeggen wij kunnen helemaal niks en dan doorverwijzen naar een andere instantie? Uh, nou ja, maar dan, dan gaat het meer richting een andere soort zorg die mensen nodig hebben. Wanneer ja. ja. is het jullie uit handen genomen ook? dan bemoei je er ook verder niet nee, mee. Nee, dat klopt. Dan houdt het ja. voor ons op. Wij zijn ja. echt gericht op dat stukje communicatie met de bewoners. Dat is voor ons het belangrijkste stukje. Zo, jongens, we regelen het onderling wel. Ja, dat zou het mooiste zijn. Ja. Ik denk dat iedereen zich daar het fijnste bij voelt. Ja, ja want als je ja. het zo ver moet laten komen... dat er andere instanties aan te pas komen... Nee, dan... en dat gaat dus dat ook heel veel, veel geld kosten vaak. Evenheid, ja. Ja. Ja. Ja. Maar met deze warmte heeft u het nu drukker dan... Uh... Uh, nou, het is, het is redelijk druk, maar wel redelijk uh, constant, zeg maar. Dus zo af en toe komt er eens een melding binnen. En, uh, maar goed, wat ik net zei, het gaat om, even, het gaat om andere, andere overlast die wordt ervaren. Maar het is niet alleen zandvoer, het is ook... Uh, ja, ik ben ja, ik ben ook coördinator voor de gemeente Haarlem en uh, gemeente Heemstede. Is er een verschil in dit soort gevallen tussen de gemeentes... Zijn er andersoortige verhalen die je kunt zeggen... die komen typisch meer voor in die gemeente ja, dan in de andere? ik merk in, in, in Haarlem bijvoorbeeld in bepaalde wijken... dat daar wel wat meer uh, geluidsoverlast is door de door bewoning. Maar dat heeft dan te maken ook met de, de, de huizen. De oudere bewoningen waar, waar veel uh, ja, sneller last is van uh, geluidsoverlast door de ja. bebouwing. Um, ja, In andere gemeentes is bijvoorbeeld wat meer uh, uh, uh, onrust over erfgrenzen... En uh, ja, in, in, in deze gemeente uh, moet ik eens even denken. wat hier ja, toch ook al geluidsoverlast. En uh, ja, dat komt toch wel het allermeeste voor. Even, ja, even een vraagje. en We komen ook zo'n beetje aan het einde. Ja. Uh, een, een, een conflict tussen een buurtbewoner of buurtbewoners en een bedrijf. Ik noem maar wat. Een, een bar, café zoals in Zandvoort. Heb, ja. Die nog wel eens ja. lekker de muziek kunnen opdraaien. En wat bewoners eromheen. Worden jullie daar ook ingeschakeld of is het eigenlijk meer bewoners, bewoners? Ja, het is echt bedoeld voor bewoners onderling. Als er een bedrijf betrokken is, is dat sneller de politie? Ja, omdat een bedrijf kan. gewoon ook andere belangen heeft dan een bewoner. En dat zijn hele ja. logische overlastsituaties ja. die er zijn, maar daar kunnen wij toch niet dan genoeg in bieden. Want niet ingeschakeld? Nee, dan worden wij niet ingeschakeld. Oh, okay. nou ja, dan is het. Wij voor... zijn echt voor buren onderling met elkaar uh, proberen op te lossen wat er uh, tussen de bewoners dwars zit. Ja. Het is duidelijk. Ja, www.meerwaarde.nl Toch? Ja, precies. Okay. Okay. En uh, nogmaals, wil je vrijwilliger worden? En het telefoonnummer heb je niet meegekomen. De site werd net genoemd. En als je niet meer weet, ga naar Pluspunt. En, of de Kei, en dan ja. word je altijd verder. Ja, of ver googelen op buurtbemiddeling. En dan uh, kom je daar ook wel uit, denk okay. ik. Nou, spannend. Heel veel succes. Hoop dat u uh, voldoende... Vrijwilligers zometeen weer vindt en dit is toch wel heel goed werk. Oké. Okay. Ja, hartelijk dank. Succes. Dank je okay. voor je komst. Adele, to make you feel my love. We'll okay. Dat was Adèle. To, to make you feel my love. Laat ik het wel even goed zeggen. Uh, onze volgende gasten uh, komen ons wat vertellen over recreatie. Dat is nou een weekje aan de gang, dames. Ja. Uh, en dat is Divertje Vocht en Lisa Bogaert. Hartstikke welkom. Jullie konden er even tussenuit, mocht even. Uh, ja, ja, ja, dat is geen probleem. <laughs> ja, ja. Het, uh, wil je de microfoon ietsje dichterbij je nemen? Ja, dankjewel. Het, uh, zijn jullie moe al? Nou, of valt het nogal mee? Dat, dat valt nog mee. En viel de eerste week mee? Ja, best wel. Het was gewoon uh, heel erg leuk. Er waren op zich uh, genoeg kinderen, maar niet zo dat je... Uh, dat het te veel werd. Ja, dat je te veel hebt. Dus dat was... Uh... Ja, want uiteindelijk zijn volgens mij ook nu pas... Alle scholen hebben nu pas vakantie. De laatste in de regio... Ik weet niet welke regio, maar onder andere Utrecht... Die hebben tot en met afgelopen week school gehad. Ja, midden-Nederland is het Midden-Nederland. Ja. Ja. Dus dat betekent dat het straks nog in grote getalen bij jullie voor de deur staat, of niet? Ik denk dat dat wel mee zal vallen. Vooral de kinderen die echt hier uit het, uit het dorp, uit Zandvoort zelf komen. Die, ja. uh, die komen daarheen en die kennen het. en die, Omdat die ook ieder jaar komen herkennen ze je en vinden ze het ook leuk om uh, dingen met je te doen. Is, ja, dus het is voor jullie ook niet het eerste jaar? Nee. Nee, ik ben uh, al drie, drie jaar teamlid nu. En die... Ik zes jaar. Ja. Zes jaar. Behoorlijk. Dus dat betekent dat het ook wel heel erg veel voldoening geeft. Anders doe je het niet iedere keer. Toch, hoe lang uh, zijn jullie de hele zomer ermee bezig? Nee, het duurt in principe twee weken. En van tevoren hebben we wel een voorbereidingsweekend. En een aantal keer dat je soms met je team afspreekt om dingen voor te bereiden. Maar in principe de rest van de zomer uh, heb je er niks mee te maken. Lisa, sluit het aan bij jouw opleiding? Dit werk? Nee, nee totaal niet. <laughs> nee. Helemaal niet. Nee, omdat uit vorige gesprekken weten vorig jaar dat het altijd mensen zijn. die toch wel in dezelfde beroepssfeer werkzaam zijn. Ja, dat zie, dat zie je bij ons wel heel veel. De meesten doen iets van uh, Pabo of onderwijsassistent ja, ja, ja, ja. of pedagogiek. Maar bij mij is dat gewoon niet het geval. Het is helemaal liefdewerk bij jou? Ja, gewoon. Niet zozeer uh, beroepsopleiding Nee, of... Gewoon met de kinderen en. Ja. Maar leuk genoeg om het ieder jaar te doen. Ja, ja dat ja. zeker. Ja. Bij jou is dat iets, heeft dat iets te maken met je nee, opleiding? ook, echt ook niet. Op echt niet. Nee, ook niet. Nee, ik ben met architectuur bezig, dus Kijk. dat is echt een uh, totale andere richting. Nee, zandkastelen bouwen, kan ik me nog <laughs> voorstellen, maar <laughs> leuk. Ja, ja nee. ik zag Kenny van de week bij mij voor met kinderen touwtjes springen. Hele groep. Kenny Bol. Kwam ja. die bij jullie ja. helpen? Nee. Ja. Maar heel goed, er worden van allerlei activiteiten ja. gedaan. Illegaal. En dan vooral buiten. Ja. Natuurlijk met dit lekkere weer. Uh, hebben jullie daar een programma wat een beetje kan switchen als het slecht weer is, als het goed weer is? Um, in principe maken we maar één programma en we kijken of dat kan. Dus stel dat het echt zoals nu heel warm is, dan passen we het gewoon ter plekke aan. En kijken we hoe we het dan in kunnen passen dat het wel gaat en dat het leuk blijft voor de kinderen. Ja, want je hebt natuurlijk ook een klein beetje de plicht om... De kinderen te letten. Uh, zoals met dit weer, dat ze wel voldoende drinken en, en dat soort dingen. Daar wordt je wel op gewezen. Als het dan niet je beroepsrichting is, dan uh, zul je door beroepskracht een klein beetje begeleid moeten worden. Van Denk erom dat je erop let, dat de kinderen voldoende drinken, dit en niet te veel in de zon. Ja, ja, we weten natuurlijk dat we zelf ook goed moeten drinken, dus ja. dan moet het... Ja, dan ja. moet het bij, dat, bij, de, bij de kinderen ook. Dus dat is eigenlijk gewoon iets wat ook wel een beetje automatisch gaat. Ja. Als je speurtel gaat lopen, dan neem je gewoon een fles limonade mee. Ja. En uh, onder zoveel minuten ga je gewoon even zitten met die kinderen en laat je wat drinken. Ja, ik vraag dat omdat ik als ouder misschien mijn kinderen wel aan jullie kan toevertrouwen. En ja. dat, er, dat er goed voor gezorgd wordt. En ja, er moeten beroepskrachten ergens zijn. Die, die weten wat belangrijk is in die begeleiding van die kinderen. Maar goed, dat gebeurt dus duidelijk. Ja, en in principe hebben wij ook weer begeleiding. Dus als ja, er iets is. Ja, dat bedoel ik wat er wat anders moet... Jullie of, worden uh, ook begeleid en ja. aandachtspunten aangegeven en dergelijke. Ja, want er wordt wel, er uh, is uh, veel activiteiten. Ik bedoel, ze zijn behoorlijk uh, inspannend bezig, toch? Gespeurd toch? Door de duinen lopen, ik kan me voorstellen. Nou, touwtjes springen waar Don het over had. Ja, ze zijn behoorlijk uh, actief bezig. Ja, absoluut. Ja, wat, is, uh, wat hebben jullie gisteren gedaan? Gisteren hadden wij toevallig waterspelletjes. Oh, dat is mooi. Ja. Dus dat, uh... en, en vertel eens iets over die waterspelletjes. Waar gebeurt dat? Uh, nou ja, wij zitten dan, Ik zit in Noord. Dus ik zit bij Pluspunt. Uh, draaien wij ons programma. En vaak maken wij dan gebruik van het uh, speeltuintje. Waar vroeger de boomhut zat. Dat is ja. een beetje uh, toch afgesloten. Dus dan kan je de kinderen rustig hun gang laten gaan. Zonder dat je heel erg bang moet zijn. Dat er eentje zomaar weg is. Of iets anders ziet. Of zomaar oversteekt. En waar halen jullie het water vandaan? Vertel eens van dat water. Zetten jullie grote spuit neer? Uh, ja, we, hebben, uh, we hadden een, een, een zwembadje neergezet, dat hadden we gevuld. We hadden waterbundelen gevuld. En we hebben een thuislang buiten staan. De kinderen mochten zelf hun waterpistool meenemen. Uh, we hadden flessen, zodat we flessen uh, of, uh, gevuld met water zodat we flessenvoetbal konden doen. Dus we proberen een beetje van alles bij elkaar altijd te verzamelen. Lekker met die warmte. Wat heb jij gedaan gisteren? Wij hadden gisterenochtend uh, zijn we binnen geweest. Hebben we hebben binnenspelletjes gedaan. De kringspelletjes en spelletjes en stoelendans. Met ballonnen dan. En smiddags hadden we een speurtocht. In de duinen? Nee, door het uh, dorp hadden we een speurtocht. En die wordt ook door jullie zelf uitgezet? Ja, dan meestal zitten, doen we dat uh, ja, een dag van tevoren. Ja. Met voor, aanwijzingen? Uh, ja, dan gaan we gewoon kijken wat voor speurtocht we Want je hebt heel veel verschillende speurtochten. En dan gaan we dat kijken en nou, waar willen we op uitkomen. Of wat, wat is het doel? Nou, en dan ga je zo ga je route gaan. Het zijn dus inderdaad aanwijzingen die ergens geplakt of opgeplakt worden. Of... ja, nou, Wij hadden dan toevallig gisteren een uh, ballonenspeurtocht. Dus de kinderen hadden allemaal gewoon ballonnen mee. En die ballonnen moesten ze dan uh, lek prikken. En dan zat daar een opdracht en een hint in voor de volgende locatie. Ja, heb je uh, groepen kinderen qua leeftijd of heb je steeds één groep en dan gemengd? horizontaal of verticaal? Ja, ja, ja. Ja, want je, de interesses natuurlijk van een van kind van 8, van 9 zijn toch wel wat anders dan een kind van 6 of 7. Nou, nou, wat wij meestal doen is dat we sowieso naar de activiteit kijken of dat nodig is. Ja. En uh, soms mengen we ze expres door elkaar, zodat ze elkaar ook stimuleren. Maar als het echt, soms met een speurtocht is het handig om het inderdaad te splitsen. Ja. Zodat je, uh, we hadden van de week ook een speurtocht, maar een postenspeurtocht. En zodat ze beide post waar ze komen, bijvoorbeeld een ander spelletje kunnen doen of dat het spel voor de ouderen wat moeilijker is dan dat ja. de kleintjes. Dus dat verschilt eigenlijk per keer en per ja. wat je gaat doen. Ja, ik bedenk me ineens dat mijn vraag misschien onzinnig was omdat er bepaalde leeftijdgrenzen zijn. Klopt, het is in principe de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar. Oké. Okay. Maar daar spritzen we... Nou, daar we zijn enorme verschillen. De een kan amper lezen en de ander loopt... Uh, Rond de 10, 11 jaar. En ja, bijna naar de middelbare school. Dus een wereld van verschil tussen. Ja, klopt. En jullie passen dan ook je activiteit aan de, aan, aan de groep. Mag ja. ik aan... Een en volgende week. Wat gaan jullie doen volgende week? Ja. Want dat is natuurlijk voor degene die luisteren en denken van... Uh, kunnen ze nog uh, zich opgeven? Ja, toch? Uh, Moet je je opgeven? Nee, je hoeft je in principe niet op te geven. Je komt gewoon maar. Ja. Oké, okay, nou, dus voor degene die denken, daar heb ik eigenlijk nog wel zin in, kom maar. Waar gaan ze naartoe? Uh, Welke als ze in, in Noord uh, wonen, dan kunnen ze naar het pluspunt. Uh, Op het, maandag het, ja, meteen? Ja, dat is van uh, maandag tot en met donderdag zijn we daar tussen tien en twaalf en dan smiddags weer tussen drie en vijf. Op donderdag is dat... Uh, dan hebben we een vier-uursprogramma. Dus dan zit er geen pauze tussen waar de kinderen weer naar huis gaan. Dat is van tien tot twaalf. En dan gaan we ook met z'n lunchen. Dus dan nemen ze een broodje mee. En in Centrum... Jij bent van Centrum? Twaalf. Ja. Oh, centrum ja. Tot Jij ja, bent van Centrum. Ik ben van het Centrum en wij zitten bij het jeugdhuis. In de, bij de kerk zitten En bij ons is het eigenlijk dezelfde verdeling. Dus van maandag tot donderdag... Ook van 10 uh, tot 12. En van 3 tot 5. En dan uh, donderdag vier uur programma. Maar jullie draaien niet parallel dezelfde programma's, hè? Dat wisselt een klein beetje. Nee, we hebben gewoon iedere locatie heeft gewoon een eigen programma gemaakt. dus Uiteindelijk in die twee weken doe je wel dezelfde dingen als de andere groep. Nee, dat hoeft niet, niet altijd. Het, het is wel vaak dat het overeenkomt. Want er zijn gewoon een aantal spellen en dingen ja. die kinderen gewoon leuk vinden om te doen. Dus dat ja. gebruiken we dan wel allebei. Maar in ja. principe heeft iedere week een eigen thema en uh, een eigen programma. Dus het kan zijn dat ze in centrum activiteiten doen die wij in Noord niet gaan doen. Okay. En stel nou dat de maandag daar uh, ze iemand aanmeldt in de ochtend. Dat betekent niet per se dat er ook de hele week... Je mag per ochtend of per dag deel meedoen? Ja, dat is gewoon wat, uh, wat de kinderen zelf willen. Ze zijn niet verplicht om te komen. En sommige kinderen zie je inderdaad ook gewoon maar één keer per week. Of die komen voor ja, één in keer. de ochtend. Of, ja, of dat inderdaad. Dus, dus jullie groeien allemaal gewoon vrijblijvend. Wisselt ook van samenstelling per ochtend, middag, per dag? Nou, je ziet wel altijd de, de vaste kinderen die gewoon de hele altijd week. komen, de hele week, elke ochtend en middag. Ja, die vinden het gewoon zo leuk. En daar doen ze het gewoon voor. En die komen dan ook gewoon alle dagen. En de begeleiders, vinden die dat ook leuk? Krijgen jullie genoeg begeleiders? Vrijwilligers? Ja, ja in principe wel... Uh... Nou ja, je ziet zoals wij doen het ook al meerdere jaren. Ja. Dus je ziet vaak dat als iemand er eenmaal zit en uh, lekker in een team valt, dat hij eigenlijk blijft en dat hij ieder jaar weer terugkomt. En dat verschilt de ene die doet het uh, twee jaar en de andere, we hebben een van onze uh, teamleden die zit er al voor het negende jaar uit mijn hoofd. Zo. Dus dat, uh... Komen jullie overal vandaan, uit Nederland of een beetje uit de buurt? Voornamelijk uit de buurt. De meeste die komen toch wel ook uit Zandvoort zelf. En die kennen het vaak ook van zelf het kind zijn. Dat dat nou, een beetje doorrolt zeg maar, van kind naar hulpje, naar teamlid. Zeg maar. maar het komt ook voor um, dat ze of iemand kennen die ermee in aanraking is. En dat ze dan zo binnenkomen stromen. Ja, ik ben vroeger er wel wat bij betrokken geweest. en Ik kan me daarvan herinneren dat de, vooral de begeleiders ook een geweldig leuke tijd hadden. Vooral uh, s'avonds, samen eten, uh, gezellig plezier maken. Ja. Dat is nog steeds zo? Absoluut. Daar, uh, dat is echt een hele groep die uh, enorm veel lol heeft. Uh. Ja, ja, sowieso overdag natuurlijk, want je, ja, ja. dat is gewoon standaard. En het... Het is wel vermoeiend, maar je krijgt zoveel terug van die kinderen ook. En ze vinden het zo leuk, dat, ja, daar doe je het gewoon voor. En s'avonds eet je met z'n allen, je ja. gaat spelletjes doen met z'n allen, je ja. drinkt wat met z'n allen. En je slaapt ook weer gewoon met z'n allen en je staat er ja. met elkaar op. Dus... Dat was vroeger in het oude stekkie, uh, slaapzakken tevoorschijn in de gymnastiekzaal. En, uh, Klopt. Het ja, was, was gewoon een groot feest was het. Ja, dat is nog steeds er, zo. Zijn er ook wel eens momenten dat je denkt, ik doe het niet meer, wat een vervelende <lacht> kinderen. Die zijn er ook wel eens, dat je ja. baalt als een stekker? Ja, ja, die zijn er ook. Het is, uh, zoals ik zei, het is, het is gewoon vermoeiend. En het is toch twee weken met al die kinderen. En, uh, ja. Het zijn natuurlijk niet allemaal Engeltjes, hè? Nee, nee, nee, dat, dat <lacht> zeker niet. En, uh, ja, je zit ook twee weken lang op elkaars lip. En dan ben je moe en zagrijnig. En ja. op een gegeven moment dan heb je gewoon allemaal van die momenten dat je denkt... Nou, ik laat het allemaal even vallen. Nu ben ik er even klaar mee. Ja. Dat is gewoon... Uh, dat maar het niet positieve tegen. overheerst kennelijk, hè? Als je ja. zo vaak terugkomt. Leuk. Goed. We zijn weer helemaal op de hoogte van hoe het ging. En je hebt nog een weekje voor de boeg. Met aan het einde als finale Sante Krampi. Grote finale. Ja, Zantekraampje ja. is van uh, 12 tot 3. En dat kost uh, 3 euro voor een okay. kaartje. En uh, dan kunnen die kinderen gewoon allemaal leuke activiteiten doen. Ja. Kaarsen maken. Ja. Uh, Het is altijd een grote finale. Ja, de en afsluiting. De, locatie. de locatie van Zandekraampje is? Het Raadhuisplein. Raadhuisplein, ja. ja. Okay. Jullie moeten weer terug, want je moet vanmiddag weer aan de bak, denk ik. Ja. ja. <laughs> nou, okay. succes, veel plezier. Wat gaan jullie vanmiddag doen? Weer ballonnen laten knappen? Uh, nee, we beginnen vanmiddag met uh, het voorbereiden van een thema van volgende week. Dus uh, het podium uh, gaan we aanpassen. We gaan ook wat spelletjes voorbereiden. Uh, we maken altijd een themalied dat moet geschreven worden. Dus eigenlijk zorgen dat we maandag weer kunnen beginnen met de kinderen. Ja. Nou, spannend. Heel erg leuk. Bedankt voor jullie komst. Ja, dankjewel. Don Partridge, Rosie oh Rosie.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 Zwing through the Rosie, oh Rosie. Rosie, oh Rosie, Don Partridge. Uh, wij gaan uh, over naar onze laatste gast uh, van vanochtend. En dat is uh, Alex Willemsen. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen, en we gaan over een, uh, een eerste maal praten, namelijk de avondmarkt. Niet echt de eerste maal, nee. maar... Nee, vertel. Vorig ik, jaar... Heb ik wat gemist? Oh? Ja, vorig jaar hebben we ook al een avondmarkt ah, okay. gehad. Okay. En toen was het trey oud en dat is goed bevallen. Oh, ja. En nu gaan we het nog een keer doen en hij wordt groter dan vorig jaar. Want ik heb begrepen dat de avondmarkt is dan op de zaterdag? Ja, van zaterdag 9 augustus. Van? Twee uur s middags tot tien uur s avonds Dus het, is net, het woord avondmarkt is niet helemaal... Nee, uh, middag, middag en avond. Ja, Mark. ik noem het nu een weekendmarkt. Maar dat komt dat we vorig jaar in verband met try-out... We begonnen we pas om vijf uur of zes uur. Weet ik niet eens meer precies. En nu wat eerder. En nu beginnen we eerder. En dan uh, de dag erna is het gewoon de jaarlijkse... De, of de, ja, de, de vier, vierjaarlijkse... Of ja, drie jaar, ja, vierjaarlijkse vier vierjaarlijkse jaarmarkt. Vier, ja, ja, ja, ja. Uh, zijn het dezelfde mensen die uh, meedoen of, uh... Nee, Nee, hebben altijd andere deelnemers. zijn wel een hoop deelnemers die terugkomen, en maar die we krijgen NN ook doen. altijd nieuwe aanwas. Ja, maar uh, ja, die hebben ook een aantal gewoon vaste standhouders die uh, gewoon elke maand terugkomen. En die nu dus ook weten dat uh, het de avond ervoor, dus ja. de middag en de avond ervoor ook is en zeggen ja. van ik pak mijn spulletjes in, maar de kraan blijft voor mij en morgen ben ik er weer. Ja, ja, nou ja, sommigen kunnen op dezelfde plek blijven staan. En anderen moeten helaas verhuizen. Ze willen natuurlijk allemaal op dezelfde plek blijven staan. Maar dat kan, technisch kan dat niet altijd. Want we hebben ook, uh, zaterdag opgezegd en de zondag, ook verschillende deelnemers. Dat wil niet zeggen dat het dezelfde nee. mensen blijven. Nee, dus de zondag inderdaad, als je zegt ik ben er zondag, hoeft niet per se te betekenen dat je... Ja, je kan zaterdag en zondag komen. Je kan ook zeggen: kom alleen zaterdag of ik kom alleen zondag. Kan alle kanten op bij ons. Ja, ik moet zeggen dat ik dat kennelijk ook vorig jaar gemist heb. Ja? De ja, van de manier voor mij ja. was het ook niet. Ja. Omdat het een try-out was. Misschien. Ja, try-out, maar we hebben er ook wel aandacht aan besteed. We zijn alleen begonnen, ik weet niet meer, vijf of zes uur zijn we opengegaan. En dat had ook allemaal technische redenen. Maar het is toen heel goed ontvangen, met name ook door de ondernemers van Zandvoort. Ja, want en... ik denk dat die avondmarkt nog meer dan uh, de, de zondag erna. heel erg afhankelijk is van het weer. Ja, ik denk, ik denk dat het eigenlijk hetzelfde, hetzelfde is. Hetzelfde wel, ja. Dan, ja. Dan, moet ik, dan moet ik ook heel eerlijk zeggen dat ik me nooit zo met het weer bezig hou. Het enige wat wij als organisatie met het weer bezig houden, is eigenlijk hier in Zandvoort met de wind. Dat we dan technisch een probleem ja. hebben. Pro en voor de rest ja. kunnen we er niks aan veranderen. Nee, en, en zelfs nee, hebben nee. we al markten gehad waar het slecht weer hadden die toch heel goed bezocht en toch een succes ja. waren. Ja, Dus je kunt er niks nee. van zeggen. Nee, nee. nee, Nu zullen we zeggen, god, dit is eigenlijk weer te warm gaan de mensen naar het strand. Nee, Het ja. En, en, ja, nee, is dus heel ik, moeilijk wat te zeggen. Wat ik wel begrepen heb van de vorige markt, maar uh, van, van mensen die daar waren, die vrij stil was... omdat er natuurlijk nogal wat activiteiten tegelijk waren. Dat, dat doet u ook, de organisatie van die andere activiteiten... zoals de kunstmarkt op het badhuisplein? Nee, dus weer nee er was al... een, is een andere organisator. En dan hebben ze toen aan ons gevraagd... Of, of, of wij het als organisatie goed vinden... dat hun een, een markt erbij zouden houden op het badhuisplein. En uh, Ik had er geen problemen mee. En wat ons betreft is dat eigenlijk ook goed verlopen. En wie vraagt zoiets? Het uh, eerste verzoek komt natuurlijk van degene die dat organiseert. Oh, op die en manier. Dat, dat loopt dan meestal via de gemeente. En dan, dan komt de gemeente die komt dan weer bij ons. Joh, we hebben dat en dat verzoek gehad. Kan je even contact nemen. Ja, dan gaan we gewoon even kijken of, of we elkaar technisch bijten of, of qua bezoekers of iets. Dat zou theoretisch en, natuurlijk ook nog kunnen. Dat jullie zeggen, nou we hebben het liever niet. Ja, kan. Dat ja, kan, kan, kan een technisch verhaal zijn. Ja. Dat kan ook uh, een concurrentieverhaal, een, een concurrentieverhaal zijn. En, en over het algemeen is het meestal een technisch verhaal. Want wij met de jaarmarkt trekken toch gelukkig altijd veel bezoekers. Ach, en als er dan een, een leuke aanvulling is, ja, dan, dan zijn we er eigenlijk ook wel blij mee ja. als organisatie. Bedoel, ja. Dat wijzen we niet af. Nee, Kijken jullie bij het plannen ook naar het circuit en, en andere evenementen? Uh, ja. We kijken wel naar, dat is altijd heel lastig. Waar we heel naar kijken, bijvoorbeeld elk jaar, en daar hebben we ook contact met die mensen: de, de Jaarmarkt in Heemsteden. Ja, daar houden we ook Ja, de de omliggende plaatsen. Nou, zeker Heemsteden heeft ook een leuke grote markt. En we proberen wel rekening met elkaar te houden. Het wil niet altijd lukken, ja. maar we gaan wel altijd in overleg. En we kijken ook altijd naar andere evenementen. Maar dat doet de gemeente zelf ook al, hè? De, de gemeente komt ook voor Die joh, dat coördineert is, dat... ook al Ja, al. Nou, nou ja, die proberen dat ook. Dat, dat, dat, dat sommige gemeenten hebben een bepaald beleid, bijvoorbeeld dat je, eh, ik noem maar wat ik weet het, van kermis, keer in, dat er maar één keer in een bepaalde tijd of een kermis of een circus mag zijn. Ja? Ja. En dat er maar een x aantal markten proberen uh, zijn. Ja. Dus zijn, daar zijn allemaal ja. regels voor. Ja. En, dat, en dan heb je dus ja. Met, met andere dingen te doen. Feestdagen bijvoorbeeld. We proberen ook uh, bepaalde feestdagen geen markt te organiseren nee. op bepaalde plaatsen. Terwijl het op andere plaatsen weer wel ja. heel goed kan zijn. Ja. En, dus ja. Er is, eigenlijk is dat. Uh, ja. ja, dingen hoeven elkaar niet erbij te zijn. Zoals nee, nee, nu nee de kern, precies. Dat bijt niet een jaarmarkt, dat versterkt elkaar misschien zelfs. Uh, het zou elkaar kunnen versterken. Ik denk dat je technisch, de, de, de, de, een kermis die is toch ook best groot en ingrijpend, die, die vergt ook het noden van de gemeente. Net als een jaarmarkt. Ja. En, en dan krijg je dus een, te weinig capaciteit van mensen van oh, de ja. gemeente. Dan ja. moet je ook weer rekening ja. van veiligheidsdiensten. Dus ja. Die hebben ook met ambulance, met EHBO te ja. maken. Ja. Ja, ja, ja maar commercieel gezien hoeft dat niet een, een, een tegenstelling te zijn. Commercieel gezien is het altijd: elk evenement wat je naast elkaar ziet, mensen kunnen maar één keer geld uitgeven. Dus commercieel ja. gezien is het altijd: ja. als mensen op de kunstmarkt lopen en ze kopen iets, dat geld wat ze daar kopen, kunnen ze niet meer okay. bij ons hey, op de markt maar ik kan me wel voorstellen... Dat is een ervaring die jullie hebben. Ik kan me nou, wel dat voorstellen is. dat je op een gegeven moment denkt: hé, hey, ik zie daar een kunstmarkt, dan ga ik er naartoe. Het trekt bezoekers. Ja. En als ik er dan toch ben dan loop ik ook even over de jaarmarkt. Dus het is niet Precies, zo... Precies, vanda vandaar dat je zegt... De, jo, dat kan prima samen. Ja. Maar het is niet zo... het kan voor de, de standhouders. Dat is hetzelfde wat je in winkelcentra zegt. Mensen zeggen, ja, ik wil geen concurrentie. Maar in feite... We willen alle schoenenzaken het liefst bij elkaar zitten. Want daar gaan de mensen heen. Ja. Als je schoenen gaat kopen, dan je zeggen joh, je... ook. Ze het liefst op bij elkaar. heel veel winkels ja. zitten. Hoe lang en, doet u en... deze organisatie al trouwens? Uh, in Zandvoort? Ik weet niet, vijf jaar geloof ik. Vier, vijf jaar, zoiets. Ja. We doen, maar we doen al uh, hop, hop, 25 jaar evenementen. Uh, ja, dus niet alleen hier? Nee, nee, nee, nee. nee, We nee. Nee. doen uh, verschillende evenementen, ja. We zijn, godzijdank, heel druk. Heeft u ieder weekend wel ergens een jaarmarkt eigenlijk? Niet alleen, nee, niet een jaar, maar van alles. We doen wel steeds minder. We vroeger ook kermis organiseren We doen veel zijn we betrokken bij festivals en we zijn veel attracties neerzetten. Wat wij ook doen, dan ken je misschien dat de blauwe trein die wel eens in Zandvoort rijdt. Die komt bij ons weg. ja, ja. <laughs> kent de, ja. ken de blauwe trein toch ja. wel. Ja, ja, ja. Nee. Zeg, het zegt mij niks. Nee. Hoe kan dat? Is dat het treintje wat over de boulevard rijdt? Ja, die rijdt af ja. over de oh, die, ja, die, ja. Ja, ja, ja. Heel ja. vroeger was het het 7-up treintje. Ja, die, Klop, die bedoel ik. Heb ik nog, ja, ja, ja. Daar heb ik wel eens filmpjes van gezien. Ja. En, en het 7-up treintje. Ik wist ja. niet dat hij de blauwe trein... Nou, ja. uh, ja, ik noem hem uh, de blauwe trein. Zo, de, de, oh, ja, nee, ja. oké. Okay, ja, nee, we zien hem wel eens de, ja. de, de Zandvoort Express. Laat hem de Zandvoort Express Noem Ik ben eventjes in verwarring. In mijn idee waren het altijd twee jaar markten. Drie. drie. Is er één bijgekomen. Er, er is er nu één bijgekomen, ja. ja. toch? Ja, Al klopt. Er zijn altijd drie geweest. er een. Ja, die die een die paar weken geleden Eind was... Eind juni, 29, 29 ja. juni, die, die is als het ware extra gekomen. Dat is eigenlijk de voorjaars. Dan heb je midzomer, nu. En hebben we ja. ook nog een najaars... Ja, er komt een uh, feestmarkt, is dat, hè? In november? Uh, november, uit mijn hoofd drie of 4 ja, ja, november, okay. eind november is ja. altijd met Sinterklaas. Ja. komt um, Is dat, dat niet een rotdatum? Het kan ja. zo slecht weer zijn. Ja. We we wij een keer als, moeten laten als, als laten bezoekers laten. ervaren dat van. Is maar dat nou namelijk... wel? Ja, maar weer toch de kans. is het keer. Ik, ik zeg het ook wel eens en ik. Als weerregel het ook wel met de ondernemers. We hebben het één keer moeten aflassen vanwege het weer. Maar als het doorgaat is het toch elke keer weer een succes. Ja, want je hebt natuurlijk de kans om daar uh, cadeautjes voor Sinterklaas en kerst. Je kunt er een kerstmarkt uh, van maken, toch? kerstmarkt, dat is, oh, dat is een, een beetje te kerstmarkt. vroeg. Een <laughs> kerstmarkt is niet te vroeg. Dat, dat is heel moeilijk. De... Het is niet Nederlands. Ja, we, onze verwachtingen liggen te hoog voor een kerstmarkt. We kijken allemaal naar Duitsland. Ja. En wat, ja. wat, wat ze daar nou beter doen dan hier weet ik niet, maar... En dat halen we niet. Nou ja, traditie. Nee. Nee. op het feit dat er nou eenmaal... dat iedereen weet dat kerstmarkten daar... Ja, iets zijn. Ja, we gaan zijn, massaal heen naar die kerstmarkten. En, en, en in Nederland... Dan ga je toch naar Keulen en niet naar Zandvoort. Nee, <laughs> ja, precies. Ja, oh, ja. ja nee, nou, dus en, dat is vandaar dat... Maar goed. In ieder geval, de komende is uh, 7... 8, nee, 9 ja. en 10 augustus. Dus dat is, uh, ja. duurt het nog even een paar weken. Maar dan zijn we weer volop aan de partij. En het gaat ongetwijfeld weer een succes worden. Zoals eigenlijk alle markten. Ja, Spannend je, hoor, zo'n avondmarkt. Ja. Uh, ja, ja. Ja. Wat, wat gaan we zien aan uh, die avondmarkt? N niet... Alle stencils de dag daarna in de, in de Nee, andere stencils. In, in, feite, in, in feite... Toch andere stens. ook? wel andere deelnemers komen dan. Eh, he, wordt het kleiner? Dus, dus de avondmarkt is kleiner dan de markt daarna. De zondagmaat. Ja, geef ze een idee. Raadhuisplein zonder meer. Eh, Raadhuisplein, Kerkplein, eh, Kerkstraat, Houtenstraat. Uh, Louis-Davidstraat komt erbij Misschien de Svaluweestraat Wordt gewoon wel een grote markt, Toch wel? En dus, ja, ja, ja, ja Want dan, ja, dan heb je al bijna het formaat van, ja, de... van de jaarmarkt we de... Ja, we hebben ook formaat. We hebben het formaat Wij gaan er technisch vanuit Dat klinkt altijd soms als ik technisch zeg ja. uh, Van de feestmarkt uit Okay. Ja, daar daar ga ik, gaan ze organisator van uit. En dan kunnen we kijken wat, wat we er omheen moeten plannen. Wat voor ons nodig is als organisator om in de goede banen te leiden. Zoals de, de, de zondagmarkten, Met name de zomermarkten. Die zijn altijd veel groter. Die vergen meer van de organisatie. Meer medewerkers, meer kramen. Ja, meer verkeersregelaars, noem maar op. Vergt gewoon meer, meer, meer dingen nou, omheen. Spannend. Ja. Dus ja. jullie hebben het de komende tijd heel druk. Ja. En, uh, nou, laten we dan hopen en bidden voor jullie dat het een beetje mooi weer is. Ja, nog even nog vraagje. Dan ja. heb je kramen. Hebben jullie extra attracties? Ja, altijd. We hebben altijd heb je... uh, wat voor de kinderen staan. Uh, we zorgen altijd wel wat voor lopend entertainment, dat dat entertainment. Ja, ja. Als het goed is, vorig jaar hadden we Sergeant Wilson ami Gigantisch succes. Nou, maar die, die is wonen. net geweest. Ja, ik komt niet in augustus. Maar ik denk wel dat die twee krachten elkaar zou kunnen. Zo'n succes dan al is. Ja, hij We komt gaan in geval wat entertainment. He? Hij komt al jaren. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Ja, nou, dus maar we gaan weer leuke entertainment neerzetten. Oké, okay, dan uh, wensen we ook uh, onze laatste gast uh, van deze ochtend ook heel veel succes. Dankjewel. En we zien elkaar natuurlijk allemaal weer terug op uh, de avondmarkt en de zondagmarkt. Ja. We zijn aan het eind gekomen van onze uh, ja. uitzending van Goedemorgen Dank Bedankt Zandtel. Alex nog voor zijn komst. Nou, jullie ook ja. bedankt voor de uitnodiging. Dan. Wij gaan uh, door met de agenda dan. Ja. En niet nadat wij natuurlijk de techniek. Uh... Nee, we gaan eerst de eerste agenda oh, nog even. Sorry, we gaan eerst de eerste ja, agenda. Ja, want anders doen. krijgen we ruzie met okay. de, de organisatoren ja. van het geheel. Nou, dan is dat. Uh, en, uh, de agenda. Ja, en dat is uh, een fototoonstelling van Anne Frank. We hebben nog het laatste stuk in de Zandvoetse Courant daarvan kunnen zien. En die, die liep al van 2 mei en die loopt nog tot 21 december in het museum. Uh, 18 juli. Tot 17 augustus hebben we nog de zomerexpositie, ook in het Museum met uh, allemaal schilderijen, glaswerk en bronsculpturen. En dan juli, dan hebben we in en ju juli wat? Uh, ja, juni daarom? en juli de cursisten pluspunt uh, in gebouw ook in Zandvoort. een expositie dus van de cursisten. Ja en uh, oh ja, net begonnen de 18e, ja. de kermis op het uh, Badhuisplein. En die uh, duurt tot en met uh, 27 juli. Ik uh, liep er gisteravond even overheen. En wat me weldadig aandoet is dat alle attracties dezelfde muziek hebben. En dat, uh, dat is een stuk... Uh, ja, het zal wel afgesproken zijn met de omwonenden. Maar dat geeft een stuk rust. Ja, want anders alles door elkaar is lijkt me een niks. een ja, fonds. Ja, heel goed. Nou, en uh, vandaag 19 juli is er een rommelmarkt in het huis in de Duinen. Die is van half elf tot drie uur. Dus ook na deze uh, uh, uitzending Het wordt u nog rijden om spoorslag naar het huis in de Duinen te vertrekken. Ja, ook vandaag uh, is er jazz in uh, het muziekpaviljoen uh, op Huisplein. Dat is de Catholic High School City Jazz. En dat uh, begint over een uurtje, om één uur, en dan tot twee uur een uurtje jazz op het plein. Morgen hebben we dan uh, Zandvoort Alive bij uh, Mango's en Bruxelles. Dat is vanaf... Uh, 4 uh, uur. Ja, en uh, op de 23e hebben we de Red Carpet Bingo bij Meijer aan Zee. Mensen die bingo willen spelen, zal om 8 uur present zijn en dan begint het. 26 juli uh, Amsterdam Festival en dat is op diverse locaties in het centrum. Ja, en de 27e, maar we lopen wel aardig vooruit eigenlijk. Ja, ja. Goed. Dan hebben we een Jutters kofferbakmarkt op het gasthuisplein. Ja, en, en dat begint s morgens om tien uur. En in juli is er geen museumpodium. Eh, nee. Maar deze uitzending, als u denkt... Oh, wat een leuke hoeveelheid activiteiten. Maar dat wil ik nog eens even weten. Er is een herhaling op donderdag. Van acht uur s morgens tot tien uur s morgens. Een uitzending gemist gaat u naar www.cfmzandvoort.nl. Moet u even de datum, de tijd invullen. En dan let op, één uur later. Goed. Nou, dan zijn we zo uiteindelijk. Rest ons Ik nog. Nog uh, te bedanken. Ja, <laughs> in ieder geval uh, voor uh, het gastvrouwschap Yvonne Roosendaal en uh, de redactie. Dezelfde Yvonne Roosendaal, Gerrie Rutte en Gert van Kuik. De techniek Daniel Lefferts en Thomas de Jong. En wij uh, mochten in deze warmte gezellig uh, presenteren. Ja, waarvoor Dat is Henny van der Leden. Dankjewel. En Don de Grebben. Ja, ja. uh, en uh, rest ons nog een muziekje te spelen aan het einde van uh, deze uitzending. En Hoogland natuurlijk. uitwater Uiteraard bedankt voor de gastvrijheid. De koffie, de thee en het water. Ja. Zij hebben ons toch maar mooi door deze ochtend met z'n allen. Heengesleurd. Blij heengeloodst. Goed. <laughs> we gaan eruit met uh, Blondie. Hard of Glas